is Nieuws van 10 uur. Anok Thijssen met het NOS-journaal. Charlene de Carvalho-Heineken moet een boete van 375.000 euro betalen... aan de autoriteit Financiële Markten. Ze heeft een aandelentransactie te laat gemeld. De groot aandeelhouder van het bierconcern had een boete van 500.000 euro kunnen krijgen... maar het is de eerste keer dat ze in de fout gaat. De Carvalho-Heineken gaat niet in beroep tegen de boete... Charlene de Cavaljo-Heineken is de dochter van Freddy Heineken. Ze erfde het aandelenpakket van haar vader en is de rijkste Nederlander. Haar vermogen wordt geschat op zo'n 7 miljard euro. Klanten van webwinkels moeten steeds vaker bijbetalen als het gekochte product wordt afgeleverd. Dat zegt de belangenvereniging Thuiswinkel.org. Het zou vooral komen door de toename van Chinese webwinkels die producten volledig in het Nederlands aanbieden. Nederlandse websites moeten de kosten vooraf melden. Maar veel Chinese webwinkels houden zich daar niet aan. Thuiswinkel.org zegt dat honderden klachten zijn binnengekomen.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 De politie heeft twee activisten opgepakt die op het dak van het stadhuis in Den Haag waren geklommen. Ze waren van plan om daar een spandoek op te hangen en wilden aandacht vragen voor de ontruiming van Vrijplaats De Vloek. Het gemeentebestuur wil het krakerscomplex in de haven van Scheveningen ontruimen. Donderdag beslist de gemeenteraad van Den Haag erover. Het weer, vandaag geregeld zon in het westen en noordwesten kans op een bui. Het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het MFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. De zonbakker van de ANWB. Er staan nog files op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag... bij het Gauw-Aquaduct 2 kilometer. En voor Den Haag-Malieveld 4 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. A16 Breda richting Rotterdam bij Rotterdam Centrum 4 kilometer. A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond 2 kilometer. En op de N14 vanuit Leidschendam naar Den Haag... tussen de A4 en Voorburg 2 kilometer.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 Yeah.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 And we're bringing it back. <laughs>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 Nou, tijdens de 1 een op 1 een laatste strandviswedstrijd van het seizoen van Zeevisvereniging Zandvoort is alleen maar bot gevangen. Bij afgaand tij, vorige week zondag, ter hoogte van dit club nummer 5, werd vooral voor het dood tijvis vis gevangen. Maar nou ja, daarna alleen nog maar zogenaamde apenhaar. Waardoor de hengelaars met grote regelmaat hun lijnen schoon moesten maken.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 Try to keep my composure, trying to hide it But I didn't know, I didn't let it go Then I realized I'm trying to fight it Just so i I learn to ride it But I didn't know, oh, I had to let it go Like across the wind, you hit me off oh, sometimes yeah. Like the the wind, hey, you hey. push me back you Once to know long. why. Australische rock met uh, Midnight Hall. Nu doen we dat met uh, Nieuw-Zeelandse uh, rock of Nieuw-Zeelandse pop moet we beter zeggen. Split ends. groep dus uit Nieuw-Zeeland, uh, geformeerd onder gebroeders Finn. Tim Finn en nieuw Message to My Girl was een ontzettend groot hit. En misschien kunnen we dat ook wel over een aantal jaar zeggen over de single van Daft Punk en Pharrell met Gustav Wind. Want die hoorde je daarvoor.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 Ook woensdag komt het toch tot buien, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. De temperatuur eh, is rond de 16 graden en de wind waait uit het zuiden eh, tot zuidwest. Weer over het weer. www.meteopagina.nl Weer de Lex van de Hoorn website over alles over het weer. Dat dit nog een beetje winterslag is, hè? Goed. We hebben meer een haat dit. Weer in dan een weerplaat. Toen toch weer. gazebo, I like Ready pen, rainy days. Remember.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 Dan gaan we nog even kijken naar de agenda. Um, 14, 16, 18 en 19 is er een burlwandeling voor kinderen. Amsterdamse Waterlijn Duinen aanvang om uh, half 4. Uh, 18 en 19 zijn de finale races op het circuitpark Zandvoort. En het die treedt op in de protestantse kerk om drie uur. En dat is op uh, 19, zep, uh, 19 oktober moet ik zeggen. Goed, dat was hem weer. De lokale informatie op CFM voor vandaag. Wij gaan weer even wat gitaren uit de kast rakken. En dat doen we met de heren van Aerosmith. Op ZFM, laf in de elevator...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 Nou, als laatste even een disco We spreken elkaar weer over drie weken. Dan even we in de studio, als goed is, Luc de Bruin uh, van uh, Andel Liebsten. Zij hebben een nieuwe album uit, die heet daar gaan we hem alles over vragen. Onze wordt er dus, Luc de Bruin, hierbij zandvoort op zondag op 2 november. Ik wens je een hele fijne zondagavond. En als laatste dus Simplicious tot de volgende keer. Dag!